9 uur. Het nos journaal door Alt In het oosten van de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij twee grote explosies tientallen doden gevallen. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. De ontploffingen waren vanochtend kort na elkaar. De staatstelevisie toont beelden van een grote krater, vernielde auto's en lichaamsdelen. De explosies waren in de buurt van het hoofdkwartier van een Syrische geheime dienst.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 Die partijen zien liever dat het spoorbedrijf deels wordt ingelijfd. De Nederlandse vastgoedmarkt is in de eerste drie maanden van dit jaar opnieuw verslechterd. Dat zeggen de bouwbedrijven Heijmans en Koninklijke BAM Groep bij de presentatie van hun kwartaalcijfers. BAM, het grootste bouwbedrijf van ons land, zag de winst met 75% terugvallen naar ruim 5 miljoen euro. Ook de omzet daalde licht naar ruim anderhalf miljard euro. Heijmans geeft geen cijfers, maar meldt wel dat de omzet licht is gedaald. Productieverlies schrijft de bouwer vooral toe aan de strenge vorstperiode in februari. Het wrak van het Russische vliegtuig dat sinds gisteren in Indonesië werd vermist is teruggevonden. Vanuit een helikopter heeft de Indonesische luchtmacht wrakstukken van het toestel gezien op de rand van een klif. Het gloednieuwe vliegtuig verdween tijdens een demonstratievlucht van de radar. Aan boord waren 45 mensen, onder wie Indonesische zakenlui, medewerkers van de Russische ambassade en journalisten. De verwachting is dat niemand de crash heeft overleefd. De Wereldomroep zendt vandaag voor het laatst programma's in het Nederlands uit. De Omroep neemt afscheid met een speciale 24 uur durende uitzending... die vanavond om 10 uur begint. Aanleiding voor het stopzetten van de Nederlandstalige programma's... zijn bezuinigingen van het kabinet. Van de 350 werknemers worden er 270 ontslagen. De Wereldomroep gaat zich richten op het verspreiden van het vrije woord... in landen waar geen persvrijheid is was in Afrika en de Arabische wereld. In de speciale afscheidsuitzending die vanavond begint... komen allerhande oudgedienden langs. Zo wordt de marathon-uitzending afgetrapt... door de 92-jarige Pim Reintjes... presentator van het Eerste Uur bij de Wereldomroep. Het weer in het oosten. Eerst nog zon in de rest van het land. Veel bewolking met buien. Vanmiddag op steeds meer plaatsen. Stevige buien. Plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk zware windstoten. 18 graden wordt het aan zee... en 25 graden in het zuidoosten. ANWB-verkeersinformatie bij zorgen voor een vrij drukke ochtendspits. Er staat in totaal 256 kilometer file. De meeste vertraging in de regio Amsterdam en in het zuiden van het land. Vooral in de regio Amsterdam zijn de dagelijkse files een stuk langer. Uitschieten is daar de Ring Amsterdam, de A10, tussen af het en Knopen de Nieuwe meer 15 kilometer langzaam rijden. Er nog opvallende files op de A16 richting Rotterdam. Bij Knopen de Brechtseplein 6 kilometer na een ongeluk met een motorrijder... Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer open. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem staat nog 7 kilometer bij de afwit Gouderdom. Ook daar zijn inmiddels alle rijstokken weer vrij. Er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want tussen Amersfoort en Apeldoorn rijden door een aanrijding geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven...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 Regis en NS introduceren Station to Station, uw netwerk van flexibele werkplekken op stations, met onder andere videoconferencing. Kijk snel op regisnsstationtostation.nl In 1619 begon Johan van Oldebarneveld nu aan zijn laatste dagen, want op 13 mei werd hij onthoofd. En in tegenstelling tot wat u op school heeft geleerd, was dat niet voor landverraad, maar omdat hij een bloemetje was vergeten voor Moederdag. Want dat doe je toch ook niet? Terecht dat je hoofd schuin wordt afgesneden. Maar goed, die arme Johan had natuurlijk ook nog geen bloemen.nl... waar je supersnel en makkelijk een boeket bestelt. Dus houd je kopie erbij en vergeet het niet. Voor zondag 13 mei bloemen.nl Stel, u ontvangt een AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. Dan is het handig om te weten dat uw vakantiegeld in mei overgemaakt wordt...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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. We krijgen berichten binnen over een zware dubbele aanslag in de Syrische hoofdstad Damascus. Onze correspondent hoort u straks met het laatste nieuws. Voor eerst naar de Tweede Kamer die klaar is met proriel. En daarom willen meerderheid in de Tweede Kamer nu belangrijke taken van het spoorbedrijf afpakken. Na het treinongeluk in Amsterdam, de salarisverhoging van de directie... en de spoorchaos door het winterweer zijn de Kamerleden het zat. VVD zou het liefst zien dat ProRail voor 100% in handen van de overheid komt... zegt VVD-Tweede Kamerlid Charlie Abtroot. Het is natuurlijk in de vorm van een NV, dus een soort privaat bedrijf, geregeld. Maar de 100% van de aandelen zijn bij de staat. We betalen 2,5 miljard subsidie per jaar aan dat bedrijf. En uh, eigenlijk hebben we er niks over te vertellen en het gaat steeds weer mis. Uh, wij vinden dat we daar nu mee moeten stoppen. Ja, we praten erover door. doen we met Roel Berghuis van FNV Spoor. Meneer Berghuis, welkom in de uitzending. Goedemorgen. We hebben u eerder ook al uh, enige malen gesproken ja. over uh, de problemen bij ProRail. U heeft al aangekondigd met acties te komen als de problemen niet gauw worden opgelost. Problemen met wissels en seinen. Is dit nou de gedroomde oplossing, namelijk uh, ProRail volledig onderbrengen bij Rijkswaterstaat? Nou, ik dacht, uh, heeft meneer Abtroot van de VVD een slechte nacht gehad of zo? Want uh, ik wist niet wat ik hoorde, hoor. De vvd Abtroot die uh, voor meer staatsbemoeienis is. Nou, het, uh, ik weet niet. Uh, ik, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen dat hij dat heeft gezegd. Maar ik heb het zo net juist wel in, uh, in uw uitzending ja, gehoord. hij heeft het gezegd, inderdaad. Ja, nou, uh, ik vind gaan, het een, er een op in. Het is een onzalig plan om uh, bij Rijkswater, het is volgens mij veel te ambtelijke organisatie, het leidt overigens ook weer tot een enorme reorganisatie en als iets het spoor niet kan hebben, dan is dat weer een grootscheepse uh, reorganisatie. Hoe moet het dan wel, meneer Berghuis? Hoe verbeter je de toestand? Ja, kijk, nee, kijk wat, je, wat je dus wel ziet, en ik bedoel, daar wil ik ook niet mistig over zijn, is dat er bij grote storingen, dan zijn er tussen pro en NS grote afstemmingsproblemen. En dat moet met name veranderen. En wat er in het spoor met name nu, uh, waar behoefte aan is, is dat er gewoon een langjarige zekerheid gaat komen, waarbij het beter, efficiënter en, en het onderhoud moet ook sneller. Maar uh, dat gaat niet helpen om dat onder te doen. Echt niet, dat gaat helemaal niet volgens mij. Uh, stel dat je, want even analoog aan het idee van Abdrood... het spoor nou um, in handen geeft van een uh, uh, overheidsinstelling... die ervoor zorgt dat er... Dat dat in orde is. En dat je dan vervolgens op de rest, op het spoor door de rest laat concurreren. Dat zou toch een, een, op zich een beter beeld geven, uiteindelijk in de toekomst. Nou, kijk, wat, wat, wat, wat je pro wil. Uh, uh, wat, wat je pro -wil mee moet geven op, op dit punt, is dat zij vooral met hun gezicht naar de reiziger moeten staan. En dat ze vooral de, de reiziger centraal moeten stellen. En daar hebben ze NS voor nodig. En wat je dus ziet op het moment dat er problemen ontstaan, welke aard dan ook, is dat het dan in de afstemming totaal misgaat. En uh, nou ja, dan, dan zie je. Dat, dat er gewoon discussie tussen de directies plaatsvindt. En, uh, en dat, dat kan gewoon niet in een spoorbedrijf waar uh, integraliteit... Uh, ja, op, op, op, punt, op, ...op punt 1 moet staan. Ah, zegt, zegt u dan daarmee dat NS en ProRail samengevoegd moeten worden? Dat we weer één bedrijf moet worden? Ja, wat mij betreft moet ProRail en NS weer onder één concernleiding komen... ...waarbij uh, zeg maar, die afstemmingsproblemen gewoon direct met elkaar besproken worden. En uh, dat zie je dus elke keer misgaan. Wat mij betreft ProRail en NS weer samenbrengen. Maar kan dat wel en mag dat wel? Misschien wel in Europees verband. Want dan heb je natuurlijk de beheerder van het spoor... ...die er maar één partij op laat. nee ja, kijk, dat is in Duitsland uh, is dat ook zo. En in Frankrijk ook... Uh, Waar het om gaat, en dat zegt Europa, dat er vooral een administratieve scheiding moet zijn. Maar je mag zeer zeker mag je een concernleiding aanwijzen. die zegt: van nou, dit zijn de mensen die uh, zeg maar, de leiding nemen. als het uh, zeg maar, sowieso natuurlijk reguleert, maar ook als het misgaat bij verstoringen. En, uh, en dat ontbreekt op dit moment tussen ProRail en NS. Roel Berghuis van FNV Spoor. Dank u wel. We gaan door naar Syrië, want in de hoofdstad Damascus, zit, zei het al... is opnieuw een bomaanslag, waarschijnlijk een dubbele... zouden twee explosies zijn geweest, heeft er plaatsgevonden. De staatstelevisie zendt beelden uit van tientallen rokende autovrakken. Nou, die beelden zijn niet mis. Sonne van Hoorn, we hebben ze net ook al even gezien, jij ook. Dit is een grote aanslag, of niet? Ja, dat zou wel de zwaarste zijn die we de laatste tijd hebben gezien. Inderdaad verwrongen staal van die auto's... Op een gegeven moment een diepe krater. Het lijkt dan te gaan om een uh, autobom, uh, zou op een snelweg zijn. En uh, wat daar in de buurt is, is een, uh, een gebouw van uh, de militaire inlichtingendienst. En speculatie op dit moment is dus ook dat dat het doelwit zou zijn. En wie zou er erachter zitten, Sander? Je ja, hangt er vanaf wie het vraagt. Het is dus altijd in dit soort gevallen. Uh, ten eerste, we weten het niet. Uh, de vraag is ook of je het ooit te weten komt. Wat je weet is dat de Syrische staatstelevisie meteen uh, de beschuldigende vinger naar terroristische groepen uh, wijst. En dat uh, de oppositie meteen zal zeggen dat uh, Syrië hier zelf achter zit dat ze uh, dood en verderf proberen te zaaien. Uh, we weten het niet, moet je heel eerlijk zeggen. Nee, maar goed, ondertussen is er nog steeds een waarnemersmissie van de VN in Syrië. Heeft het überhaupt nog zin onder deze omstandigheden? Ja, is, weet je, die waarnemers die zijn er al wel geweest, ook op de aanslag, uh, de plek van die aanslag. Twee uur geleden gebeurd en uh, ze zijn er geweest. In Damascus natuurlijk, waar uh, de, de, de het grootste deel van de waarnemers zit. En je ziet wel dat op het moment dat die waarnemers ergens zijn, is het rustig op die plek. En uh, diverse verslaggevers die beschrijven ook dat op het moment dat ze weg zijn, dat uh, het schieten weer begint. Dus wat die waarnemers hopen, is dat uh, op het moment dat zij maar blijven opplaatsen, dat het mm. daar blijvend rustig is. Maar uh, het hoofd van de waarnemersmissie heeft ook uh, toen die begon meteen al gezegd of we er nou duizend hebben of drieduizend. Uiteindelijk zullen die partijen zelf moeten stoppen met uh, aanslagen plegen, in dit geval met schieten, want anders ja, zullen wij ook niet zoveel uitrichten. En uh, vandaag zie je maar weer de weerbarstige uh, realiteit, verwrongen autovrakken, veel doden in Damascus. Sander van Hoorn, onze Midden-Oosten correspondent, dankjewel. Twaalf minuten over negen, uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Op een opmerkelijk moment, zo vlak voor de verkiezingen, heeft de eerste Amerikaanse president in de geschiedenis, president Obama, zich gisteravond uitgesproken voor het homohuwelijk. At a certain point I've just concluded that voor um, for me personally it is important for me to go ahead and affirm that uh, I think same-sex couples should be able to get married. Al dus, Obama, op een bepaald moment heb ik geconcludeerd... dat het voor mij persoonlijk belangrijk is om te bevestigen... dat ik vind dat homostellen moeten kunnen trouwen. Constantent Wessel de Jong, hoe heeft u dit gemotiveerd? Ja, de afgelopen jaren zei Obama altijd, uh, my opinion is evolving, mijn mening ontwikkelt zich. Uh, nou, die mening is dus nu ergens uitgekomen, dat hij dus voor zichzelf persoonlijk dus die, die stap wilde maken, dat homoparen dus moeten kunnen trouwen. Hij zei, ik heb er altijd aan getwijfeld, omdat het huwelijk zo'n zware term is, wat altijd meteen allerlei religieuze discussies uitlokt. Hij dacht ook van ja, is het samenlevingscontract nu in principe niet voldoende? Dat moest toch altijd voldoende zijn? Uh, nou, niet dus. Maar goed, dat is dus wat de president zegt. Ik denk persoonlijk dat Obama altijd voor het homohuwelijk is geweest. Dat was hij namelijk ook als senator. Maar dat hij als president gewoon een stuk voorzichtiger is geworden. Eigenlijk gewoon om electorale redenen. Maar nou speelt dit, uh, Wessel, uh, al decennia. Waarom komt hij nou dan met zo'n uitspraak? Ja, dat is een heel interessant hoe dat gelopen is afgelopen dagen. Gisteren was een referendum er, uh, over het homohuwelijk in North Carolina. Nou, op zich is dat niet zo bijzonder. Maar in de aanloop naar dat referendum toe begonnen opeens allerlei prominente democraten hele duidelijke uitspraken te doen dat ze voor dat homohuwelijk zijn. Nou, dat begon met Bill Clinton. Uh, de minister van Onderwijs kwam toen en als klap op de vuurpijl kwam, uh, kwam vice-president Joe Biden. Die zei, I'm comfortable met het, met, het, uh, met het homohuwelijk. Dat zei die zondag. Nou, twee dagen grote verwarring hier in, in Washington. Wat denkt het Witte Huis nou eigenlijk over het homohuwelijk? En eigenlijk heeft onder druk van die uitspraken... heeft Obama toen maar besloten ja, dat hij niet langer kon achterblijven... Eigenlijk, en dat het geen zin meer had om die hete aardappel voor zich uit te schuiven. Nou, maar goed, hij zegt dit nu in een verkiezingsjaar. Kan je inschatten wat het betekent voor zijn campagne? Ja, nou daar heeft het zeker alles mee te maken. Kijk, een van zijn belangrijkste... of zijn meest waarschijnlijke tegenstander... Mitt Romney, die republikein... die wordt hier altijd uitgemaakt voor flipflopper... dat hij uh, altijd maar aan de hand van de... Van de ja, altijd maar meewaait met alle politieke winden. En daar begon opeens Obama nu ook op te lijken. Nou, dat kon hij natuurlijk niet hebben... dus vandaar dit, uh, dit hele duidelijke standpunt... wat hij nu maar heeft ingenomen. Maar het zal hem ongetwijfeld kiezers gaan kosten, Obama. Bijvoorbeeld uh, veel zwarte kiezers in het zuiden... die zijn ronduit homofoob... Die zal hij die kwijtraken. Maar tegelijkertijd in Hollywood bijvoorbeeld zitten heel veel rijke liberale geldschieters... die allemaal lid zijn van die gay community. Daar zijn gewoon heel veel homoseksuelen onder in, de, in die, in die, in die Hollywood-sferen. Nou ja, daar wint hij weer bonuspunten. Dus hij wint en verliest. Nou, dat zijn ongetwijfeld nu allerlei intelligente opiniepeilers aan het uitrekenen... wat dat, wat dat precies gaat, gaat betekenen. Maar dat weet ik nog even niet. Wessel de Jong, onze correspondent in Washington. Het Van Gogh Museum dan heeft een nieuwe aanwinst. Die hoort straks de details. Eerst naar Jonse Hokka met nou, een best wel drukke ochtend. Hè John? Ja, dat kun je wel zeggen. ja, Maar goed, een files nemen al langzaam af. Een kwartiertje geleden stond er nog 260 kilometer. Het teller staat nu op 205 kilometer. Toch nog een paar opvallende files. De A7 naar Zandam Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Purmerend Noord. De linkerij is ook eens daar tegen. Daar staat inmiddels een 5 kilometer file. En op de A16 richting Breda daar is de van de drecht de rechtertunnel daar is afgesloten. Dan zijn ze bezig met het verwijderen van een oliespoor. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. Op de A44 richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij klopend Burgerveen. Er staat 3 kilometer en daar is de linkerreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De groep uitgeprocedeerde Irakezen... die sinds afgelopen dinsdag in tenten bij Ter Apel bivakkeert, heeft een kleine handreiking gekregen van de gemeente. Zes kliko's en twee wc's. Verslag even Roepau ziet hoe het kamp langzaam vastere vormen aanneemt. Saba al-Doulaymi neemt het voortouw bij het opzetten van nog eens een tent. Toevallig weet hij hoe deze in elkaar steekt, want het is precies zo'n oude legertent als die er al staat. Er staan intussen 1, 2, 3, 8 tenten. En dit is dus nummer 9. En het schijnt dat er nog meer tenten onderweg zijn. Ja, dit is de laatste. Ik dus doe voor vandaag. Vertel me jouw verhaal nog even. Waarom ben je hier en waarom kun je niet terug naar Irak? Ik heb daar niemand. Ja, ik weet niet, ja, hoe moet ik daar... Uh, wat moet ik daar eens doen? Of... Ja. Kijk, bijvoorbeeld hier. Hier heb ik een, een familie. Ja, ze zijn ook niet de en uh, Daar wil ik graag mee blijven. En dat gaat ook geboren. Ja? Ja, want ik geef niet op. Kijk, ik heb het... 10 maanden in uh, gezeten. Omdat je illegaal was? Illegaal was. Dat is gewoon het bedreigen om met de mensen een vrijwilliger terug te gaan naar eigen land. <laughs> dus, ja, wij gaan ja. zetraaf nog een uh, voestje steken. Want uh, wordt, het wordt straks ook een heel koud. Ja. We moeten wel iets mee bezig doen. Geen televisie, niks. En dat <laughs> hebben we ook niet meer nodig. Want wij zijn gewoon hier, is beter. Het ja? Ja, begint te regenen. Ja, het begint te regelen. Nou, die ene tent stond in elk geval net op tijd, maar kijk of hij ook waterdicht is. Ja, ze hebben het gewoon erkend, we are not ja. zo even Vind het? <laughs> Maybe, ja, ik denk het. Het gewoon. Ja? ja. Okay. Voorlopig, voorlopig lijkt hij te houden. Was er nog nieuws, Ali Aziz? Ja, er zit wat positief in. We kregen een uh, wc-faciliteit van de gemeente. Dus wij mogen hier blijven. Ze gaan ons niet wegjagen van hier. Ah, kijk. Daar komen de wc's. De toilet. Zes oh, containers. Ja. Afvalcontainers, ja. twee wc's. Goeie regering. Goeie ja. regering. Ik begrijp dat er toch mensen naar Den Haag gaan om met... Minister Leers of iemand van zijn departementen gaan praten. Nou, we hebben best eigen wil willen laten zien dat wij willen een dialoog houden. Wat wilt u dan horen van de minister? Nou, we mogen blijven? Een verblijfsvergunning voor alle Irakese die sinds 2006 hier wonen. En wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer gaan jullie naar Den Haag? Wij worden morgen om, eh, om 11 uur binnen ontvangen. BD D met dezelfde delegatie, met de burgemeester. En dan verwachten wij dat we morgen precies het horen. Hoe gaan we verder? Hopelijk. Lekker eten trouwens. Dank je. Wie doet de afwas? We gaan drie mensen aanstellen uh, die verantwoordelijk over het uh, uh, uh, algemene regels... en schoonmaak en veiligheid van dit gebied. En uh, we zorgen dat hier netjes wordt gehouden. Dit wordt een serieuze camping. Ja, absoluut. We hebben ook de voorwaarden gekregen hoe we hier gaan verblijven... De veiligheidsinstructies, ja. uh, brandweerinstructies en dit soort dingen. Hoe voelt dit? Als een kleine doorbraak? Of... Dit is een lichtje in het eind van de lange toneel, denk ik. Ja? Ja. Bijdrage hoorde u van Roel Paul vanuit de Apel. Door naar Amsterdam, want het Van Gogh Museum is een schilderijrijk. Het gaat om een aquarel van Van Gogh. Een knotwilg, een extra bijzonder uit zijn Nederlandse tijd nog. Verslaggever Rien Kamer leest in het museum... uit een brief van Vincent van Gogh aan zijn broer. Ik heb die oude kanje van een knotwilg nog geattaqueerd... en ik geloof dat dat de beste van de aquarellen geworden is... schrijft Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, zijn broer... op 31 juli 1882. Directeur Axel Ruger van het Van Gogh Museum in Amsterdam. We staan bij dat aquarel... En we zien een knotwelg inderdaad, onder andere. Hoe bijzonder is het dat die hier nu aan de muur hangt? Nou, voor ons is het heel bijzonder. Um, het gebeurt niet vaak in het leven van het Van Gogh Museum... dat we überhaupt nog in staat zijn om een werk van Van Gogh aan te kopen. De collectie is ook zeer omvangrijk, maar dit werk vult inderdaad nog een gat. Want het is een vroeg aquarel van Van Gogh uit de hele vroege periode in Den Haag... toen hij daar woonde en werkte. Uh, en ja, een, een waterwerftekening van een, een scène in de omgeving van Den Haag. En dat is inderdaad iets heel bijzonders. En dat miste nog, zoiets. Zoiets uit deze periode en zo'n uitgewerkt blad... Uh, inderdaad miste nog in onze collectie. We zien het hier hangen en daarnaast een schets. Want dat is ook het bijzondere eraan. Hè? Hij heeft erover geschreven en het ook al eigenlijk, als je goed kijkt bijna een kopie ervan gemaakt in die schets. Ja, dat klopt. Van Gogh heeft veel gecorrespondeerd, zoals we weten. En in zijn brieven zijn vaak schetsen van de werken die hij maakte opgenomen. En wat het bijzondere is dat wij deze brief al in de collectie hadden... met een zeer uitgewerkte, gekleurde schets ook, wat zelden is in de brieven. En nu hebben we ook de tekening die daarbij hoort ook daarnaast hangen. Dat maakt het heel mooi. Was het een duur? Uh, it, it, alles is relatief in het leven. Dus natuurlijk, voor een, um, voor een werk op papier was, was het duur. We hebben het op een veiling kunnen kopen. Um, maar uiteindelijk um, is het, als het dan een keer hier in de collectie hangt, uh, de moeite en het geld waard. U zegt het met een grote glimlach op het gezicht. Maar wat, wat kostte die naam? Nou? Uh, nou, het is uh, op een veiling voor 1,5 miljoen um, euro verkocht. En hoe heeft u dat rondgekregen, gefinancierd? Um, nou, wij hebben um, veel steun uh, gekregen. Sowieso krijgen wij steun door de Bank Giro Loterij. En zonder die bijdrage van de Bank Giro Loterij... die specifiek voor aanwensten bedoeld is, zouden we het ook niet kunnen doen. En verder hebben een aantal andere fondsen... Uh, zoals de uh, Winston van Gogh Stichting, uh, de, uh, het Mondriaan Fonds... het WSB Fonds en de Vereniging Rembrandt bijgedragen. Ook nog gedacht aan crowdfunding... Uh, in deze niet. Uh, dat heeft ook daarmee te maken dat je voor crowdfunding een bepaalde tijd nodig hebt. En op een veiling moet je vrij snel kunnen reageren. Uh, we weten niet zo lang van tevoren wanneer uh, dingen op de veilingen terechtkomen. En dan moet je snel kunnen acteren. Ook al weet u dat misschien niet. U heeft vast wel in uw hoofd wat u graag de volgende keer zou willen aanschaffen. Wat zou u nou nog heel graag willen? Nou, dat is uh, moeilijk te zeggen. Want we verzamelen natuurlijk ook uh, op het gebied van de tijdgenoten van Van Gogh. En de, in die zin is het ook een beetje opportunistisch. Want je moet ook kijken wat überhaupt op de markt komt. Maar we hebben, er zijn nog een aantal, uh, zouden ook ooit nog werk van Van Gogh zijn... die zeker uh, interessant en belangrijk voor ons zijn. Kunt u iets zijn. noemen? Uh, eigenlijk is het moeilijk om te zeggen. Want uh, nogmaals, dat is uh, wat zich maar voordoet. Als mogelijkheden en dan moet je ook nog het geld daarvoor hebben. Maar voor vandaag is het in ieder geval een mooie dag, want zometeen de officiële onthulling. Vandaag is feest voor het Van Gogh Museum, want zeker het is een zeer belangrijke aanwinst uh, in, ons, in onze geschiedenis. En hoe de nieuwe Van Gogh eruit ziet, dat kunt u zo dadelijk op onze website zien: zo dadelijk op nos.nl. Om 11 uur vertrekt uh, Hare Majesteit Evertsen naar Somalische Wateren... om daar piraterij te bestrijden. De familie neemt op het ogenblik afscheid van de bemanningsleden. Uh, de oploper, Marno Remmers, wordt die al de valreep afgestuurd? Nou, nog niet, maar bijna wel, hè? Ja, ja, oplopertjes lopen in de weg, hè? Wat er allemaal aan boord gaat, dat is niet te geloven. Ik tel een kratje of dertig uh, volle melk. Ik zie... Uh... Zelfs iemand met een mountainbike aan boord komen. Net nog uh, een, iemand van de marine die ook zijn vishengel meeneemt. Want ja, je hebt ook af en toe de tijd de doden. Ik zie dat de deur naar de munitieruimte open staat. Vuur, open vlam en roken verboden. Dat lijkt me logisch. Ik zie een moeder met een paraplu die omgeklapt is door de wind aan boord komen. Nog even een snelle zoen. Het zoon of dochter nog even op de arm... En dan komt het afscheid, hè? Inderdaad, ja. Is dit de eerste keer dat u dat doet? De eerste keer, ja. ja. Van een zoon of dochter? Zoon. Wat doet hij? Uh, bij de wapentechnische dienst. Ja, ja. en dan nou begrijp ik wel dat iedereen meerdere petten op heeft, hè? Want je doet meerdere taken aan boord van dit varend dorp. Ja, hij had er eentje, één een is eraf, net met maar twee petten. Dus uh... ja. wat doet hij nog meer dan? Uh, ja, ik wist een bijtaak, weet ik dus niet. Maar nee. hij uh, zal er zelf eentje hebben, denk ik. Dus uh, ja, dat... Dus normaal doet hij wapens en uh, dingetjes aan elkaar schroeven en we in elkaar zetten weer. Dus wapens en dingetjes aan elkaar schroeven. Wapens en dingetjes. Maar sommige dingetjes zijn ja. geheim, hè? Ja, ja sommige dingetjes uh, noem ik maar dingetjes. en Die mogen we niet vertellen, hè, natuurlijk. Hè? Ja, nee, nee, nee. Dus, uh... Vorig jaar waren er 142 aanvallen, 18 kapingen en 344 gijzelingen. Het Internationaal Maritiem Bureau heeft gisteren bekendgemaakt... dat de internationale patrouilles wel degelijk wat uh, uithalen. De daling van het aantal kapingen is vooral merkbaar aan de kust van Somalië. Uh, Nederland voert het commando en we staan op de Evertse... dat is een luchtverdedigingscommando-fragat... tot de tanden toe bewapend. En ik begrijp dat er zelfs een radarpost aan boord is... die je kunt vergelijken met wat Schiphol in de lucht allemaal kan zien. En het is vooral de bedoeling om de Kapingen dus te gaan voorkomen. Daardoor gaat het fragat ook dichter op de kust varen. Maar ja, het is een gebied zo groot als Europa... hebben we vanmorgen van de overste Boudewijnboots gehoord. Zo'n groot gebied als je links vaart... Er zijn er rechts alweer een paar piraten... Die die op slinkse wijze proberen aan boord van een koopvaardijschip te komen. Het is tijd voor een matig afscheid. Vier maanden duurt de reis. Is het lastig? Um, ja, Hoe ja, oud is uw uh, zoon? 20, 20. Dus hij gaat ook echt voor het eerst mee op zo'n missie. Eerst mee, ja. ja. Dus. En het klinkt als uh, al oud, zeeroverij. Dat is van alle eeuwen, maar toch, de zeerovers van tegenwoordig zijn modern. Ze zijn modern, maar een kleinere schepen. Hè? En spreken minder tot de verbeelding, denk ik. Hè? Dus, uh... Hebben jullie het er thuis over gehad? Ja, het dat het er wat kan gebeuren? Dat ja, kan altijd wel gebeuren, ja. Dus, uh, we hebben dus een papier ook in orde gemaakt. Dus, uh, dat, ja. dat hoort er ook bij. Hè? Dus, wat voor papieren? Ja, mocht er iets gebeuren, mocht hij niet uh, overleven, om het maar hard te zeggen. Dat, uh, ja, dat moet allemaal geregeld worden natuurlijk. Hè? Ja. Dus... Nog een snelle kop koffie, er is nog een toespraak. De links wordt nog aan boord gevlogen en dan moeten wij de valreep af. De valreep af, ja. ja. Dan gaat hij weg. Dan gaat hij weg, ja ja. ja. ja, dat is uh, spijtig voor ons. Maar voor hem is het een hele ervaring. Dus, uh ja, we moeten er ook aan leren, mee leren leven, dus. zal uh, wel vaker weg moeten. Dus... Ik wens u de sterkte mee. Ja, ja, oké, okay. dank je. En het vergat maakt zich op voor het vertrek. 11 uur is, ik weet niet of het zo heet, de afvaart en wij gaan naar de valreep. Want voor je het weet zit je op open zee en dan moeten we niet hebben kunnen ze het oplopertje remmers helemaal niet <lacht> bij gebruiken. Wordt het oplopendje groen. Marno Remmers is nog even aan boord van Hare majesteit. Evertsen is zo dadelijk dus op weg naar Somalische wateren... en wordt daar dan het vlaggenschip in de antipiraterijmissie. Het is bijna half tien. Wij schakelen nog één keer met Jakarta. Want in Indonesië hebben reddingswerkers de plek bereikt... waar gisteren een gloednieuw Russisch vliegtuig verongelukte. De Sukhoi Superjet 100, met 47 mensen aan boord... was bezig aan een promotievlucht. De Russen wilden uh, vliegtuigen verkopen aan de Indonesiërs. Correspondent Michel Maas in Jakarta. Michel, wat zijn de laatste berichten over de plek van het ongeluk? Nou, de, de plek is inderdaad bereikt. De eerste foto's daar vandaan zijn ook al via internet en andere media naar buiten gekomen. En dan zie je echt dat het vliegtuig in behoorlijk kleine stukken uit elkaar is geklapt. Er zijn een paar grote stukken. Er is een stuk van de rond, dat is nog redelijk intact. En een hele vleugel hebben ze nog gevonden. Maar van overlevenden in ieder geval geen spoor. Ze hebben de eerste lichamen van uh, dode slachtoffers hebben ze ontdekt. En die gaan ze nu bergen. En Michel, op die foto's uh, lijkt het wel alsof dat vliegtuig tegen de berg... Uh, waarop het ligt is aangevlogen. Is dat ook uh, de meest aannembare theorie? Ja, dat is waar iedereen op dit moment zo'n beetje van uitgaat. En, uh, de grote vraag is nu waarom die piloot het vliegtuig uh, zo laag heeft laten vliegen... Terwijl uh, op de kaart gestaan moet hebben dat daar een berg was die 7000 uh, voet hoog was. En uh, ja, de, die vraag die wordt op dit moment uitgezocht. Want uh, hij heeft toestemming gevraagd aan de verkeerstoren om te mogen dalen. En de verkeerstoren heeft hem die toestemming gegeven. En hmm. ook daar zouden ze moeten weten dat daar een berg ligt. Want die ja. ligt er al een tijd. Ja, dat lijkt mij ook goed. Het, het ging uitgerekend op een promotievlucht. Ik zei het al, Van een nieuw Russisch toestel. Wie, wie zaten er aan boord? Nou, er zaten allerlei vertegenwoordigers van uh, luchtvaartmaatschappijen aan boord. Maatschappijen die belangstelling hadden voor het vliegtuig. Maar het werd ook een beetje uh, een, een soort uh, uitje voor personeel. Want er zat bijvoorbeeld ook een hele groep stewardessen van de luchtvaartmaatschappij Sky in het vliegtuig. En die, ja, de, voor hun was het een, een uitje. En dat uitje dat, uh, dat is heel lelijk afgelopen. Michel Maas vanuit Jakarta. Dankjewel, Michel. En beelden van de plek van het ongeluk, waar het vliegtuig dus tegen de berg aan lijkt te zijn gevlogen, vindt u op onze website. Ik noem hem nog maar eens: nos.nl. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. De Caro neemt het over op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Met boeven, vang je boeven. En daarom moet het veel makkelijker worden voor het Openbaar Ministerie... om deals te sluiten met criminelen, zegt Cyril Feynhout. De Nederlandse economie loopt miljoenen euro's mis... Uh, en daardoor ook banen doordat het bedrijfsleven... de Europese investeringsbank niet weet te vinden. François Hollande, de Franse president... wil dat dat orgaan steeds beter wordt ingezet. Ik spreek zo met de vicepresident van die banken. Dat is een Nederlander. En de Tweede Kamer discussieert over de wens van de verkoop van onze Leopard-tanks aan Indonesië. Uh, we hebben nieuws voor de Kamerleden, hun collega's aan de andere kant. Die willen ze helemaal niet hebben. Hm. Dus dat en meer zometeen. Bij de Cairo in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. FNV Spoor ziet niets in het nationaliseren van spoorbeheerder ProRail, zoals de VVD wil. Het onderbrengen van ProRail bij Rijkswaterstaat lost niets op, zei FNV-bezure Berghuis in het Radio 1 -journaal. Hij denkt dat het onder leiding brengen van NS en ProRail wel een oplossing is. In de Kamer is veel ontevredenheid over het functioneren van ProRail. VVD-kamerlid Abt Root ziet het liefst dat de spoorbeheerder voor 100% in handen van de overheid komt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn bij twee grote explosies tientallen gewonden of doden gevallen, meldt de Syrische staatstelevisie. Oploffingen waren vanochtend kort na elkaar. De staanstelevisie toont beelden van een grote krater, vernielde auto's en lichaamsdelen. En de Nederlandse vastgoedmarkt is in de eerste drie maanden van dit jaar opnieuw verslechterd, zeggen bouwbedrijven Heijmans en Koninklijke Bam Groep bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Bam zag de winst met 75% terugvallen, tot ruim 5 miljoen euro. Ook de omzet daalde licht naar ruim anderhalf miljard euro. Heymans geeft geen cijfers, maar meldt wel dat de omzet licht is gedaald. En dat schrijft de bouwer vooral toe aan de strenge vorstperiode in februari. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie Door de is het nog een vrij drukke ochtendspits in totaal 165 kilometer file. De meeste vertraging richting Amsterdam, de A7, A8 en de A9. Bij Rotterdam is de spits bijna voorbij. Nog een paar opvallende files. Op de A7 naar Zandam, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Purmerend Noord. Er staat inmiddels 5 kilometer en de linkerreis ook is daar dicht. Ook nog erg druk op de A12 naar Den Haag. 13 kilometer tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. Dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht. 10 kilometer tussen Nijkerk en Leusden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Burgerveen. Daar staat 4 kilometer. En bij knooppunt Burgerveen is de linkerreis ook dicht. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden er tussen Amersfoort en Apeldoorn geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur.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 Sven Kokkelman. Het Openbaar Ministerie moet makkelijker deals kunnen sluiten met criminelen. Nederlandse bedrijven laten miljoenen euro's aan goedkope leningen liggen. Indonesië zit helemaal niet te wachten op onze tanks. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Thijs Boedens is vanochtend in Hoge Zand. In de natte velden rondom Hoge Zand ga ik op jacht naar de Muskersrat. Reacties en vragen kunt u kwijten op goedemorgennederland.nl Het Openbaar Ministerie moet meer ruimte krijgen om deals te sluiten met criminelen. Dat stelt Cyril Fijnoud, emeritus hoogleraar strafrecht en criminologie... en voorzitter van de commissie evaluatie afgesloten strafzaken. Meneer Feynoud, goeiemorgen. Goeiemorgen. Over wat voor deals hebben we het dan? Nou ja, het kunnen... Op de eerste plaats. het gaat er mij niet om. Het is ook niet de strekking van het artikel dat ik heb geschreven... dat het veel gemakkelijker moet worden om deals te sluiten. Maar dat in gevallen waar het noodzakelijk is... er meer ruimte is om dat inderdaad te doen... In de gevallen over... waarom het gaat, dat kan zijn inderdaad in de sfeer van uh, liquidaties. Maar het kan ook gaan om afpersingen of uh, grote fraudezaken. Dus dat kan in een diversiteit van zaken aan de orde komen. Maar hebben we het dan over infiltreren? Hebben we het over kroongetuigen? Waar hebben we het concreet over? Nou, we hebben het niet over infiltreren, nog via politiemensen, nog uh, via burgers... Maar je hebt het inderdaad eh, kort en goed gezegd over kroongetuigen. Ja, was dus... nou niet de conclusie van de commissie van Tra, waar u een van de adviseurs van was... Ja. Eh, dat we niet meer moesten infiltreren, dat we niet meer... Eh, of in ieder geval heel terughoudend moesten zijn met het gebruiken van de kroongetuigen... omdat dat telkens tot ellende leidt? Nou ja, de commissie van Tra was inderdaad eh, terughoudend op deze twee eh, punten... maar was er ook niet helemaal tegen. Drong wel aan op een wettelijke regeling die er dan ook eh, gekomen is... om toch binnen bepaalde marges... ...ruimte te bieden voor dergelijke deals, zeg maar. Ja. Alleen die ruimte is in vergelijking tot de ruimte die in andere landen bestaat... ...en dan praat ik niet alleen over Italië, maar evengoed over Duitsland... ...als het Verenigd Koninkrijk. Die ruimte is in Nederland wel heel beperkt. Um, en het leidt tot, meestal tot discussie. Dat zien we nu ook bij die Petra, Petra La es, hè? die kroongetuigen in het passageproces... Um... Er is telkens gedoe over de geloofwaardigheid van deze meneer... omdat hij een vergoeding krijgt van de staat. Nou, ik denk niet dat dat het probleem is, eerlijk gezegd. Je moet wel twee dingen goed onderscheiden. Iemand is bereid om belastende verklaringen af te leggen... over zijn mededaders, om het nu maar kort zo te zeggen. En dan is het natuurlijk wel zaak dat dat gaat om verklaringen... die betrouwbaar zijn, die je kunt controleren. En je kunt die niet zomaar even goed, goed schiks overnemen. Nee, maar vaak aan is de een... andere kant heb je de kwestie van de getuigenbescherming. Ja. En inderdaad, als je getuigen wilt beschermen... en dat is in het geval van kroongetuigen... normaal gesproken altijd noodzakelijk. ja, dat kost wel geld. Ja, en dat uh, zet dan tevens vraagtekens... ook bij de betrouwbaarheid van die kroongetuigen in kwestie. Want die heeft nou, dat vind namelijk ik dus een niet, Dat ben ik uh, helemaal niet met u eens. Dat nou ja, Het, het is niet mijn eigen persoonlijke opvatting... maar dat hoor je wel in de kring van advocaten. Ja, maar goed, advocaat hebben er ook belang bij om dat te zeggen. Hè? Omdat die kroongetuigen natuurlijk eh, eh, laten we zeggen, tegen de kar van hun cliënten rijdt. Ja. Maar dat is een verhaal waar ik, geloof ik, waar ik niet veel waarde aan hecht. Maar een kroongetuige heeft toch een belang? Het zij strafvermindering, het zij een nieuw leven? Ja, hij heeft een belang en dat is ook, uh, dat is ook uh, algemeen uh, erkend. En het is ook juist omdat hij een belang heeft in de sfeer van zijn eigen veiligheid... of omdat hij niet uh, langdurig uh, achter de tradies wil dat die bereid is die verklaringen eh, af te leggen. Ja. U zegt het moet nu allemaal makkelijker worden. Wat moet er dan concreet veranderen... waardoor het Openbaar Ministerie meer speelruimte krijgt? Ja, de wetgeving op dit moment eh, biedt eigenlijk alleen ruimte... om eh, aan een eh, criminele getuige te zeggen... dat men in de strafeis tot de helft zou gaan... van wat men normaal eh, zou eisen in een dergelijke... of in een soortgelijke zaak. En eigenlijk het grote punt is... en ook het grote verschilpunt met het buitenland dat is dat eigenlijk het Nederlands Openbaar Ministerie niet kan onderhandelen over de te Nee. En dus over de vervolging eigenlijk. Nee. Uh, volledige immuniteit, dat is in het buitenland mogelijk voor sommige uh, krongetuigen. Zou u daar ook voor zijn? Nou, in zeer extreme gevallen sluit ik het inderdaad uh, niet uit. Maar u hebt het hier wel over de zwaarste categorie misdaad. Dat niet? heb je het, ja. Ik heb een voorbeeld, ik zal u een voorbeeld geven wat misschien nog veel mensen wel kennen. Ik ben nauw betrokken geweest bij de parlementaire onderzoeken naar... Uh, de aanslagen en de overvallen van de bende van Nijvel in België. Ja. En dat is zo'n zaak waarvan ik zeg... als zich daar iemand zou melden die daarbij betrokken was... en die bereid is uh, belastende verklaringen af te leggen... betrouwbare verklaringen ook... over de toedrag van die overvallen en die aanslagen... dan zou ik zo ver willen gaan om een volledige immuniteit te geven. Ja. Maar ja, dat is, doet ook iets met het rechtsgevoel van mensen. Want dat betekent dat iemand die um, een, een moord en doodslag heeft gepleegd vrij uitgaat, in ruil voor het erbij uh, lappen en verlinken van uh, zijn kompanen. Ja, nee, ik weet dat dat een moeilijk punt is. Maar aan de andere kant is het hele grote belang van al die andere mensen... die ook uh, in die strafzaken betrokken zijn. En er is het algemene belang van de geloofwaardigheid van de rechtsstaat. Ja. En dat moet ook worden meegenomen in de beoordeling van de noodzaak... om deze... Uh, zware middelen in te zetten. Het punt is natuurlijk dat je... Uh, u zegt net, je moet wel zeker weten dat zo'n kroongetuige uh, de waarheid spreekt. Het punt ja. is nou, net bij een kroongetuige... dat hij vaak de enige is die dat bewijs kan leveren... en dat dat dus heel moeilijk te toetsen is. Nou, dat is niet waar. Als je kijkt naar de gevallen ah. waarin het gebeurt... dan kunnen daar ook allerlei andere uh, bewijsvormen uh, een rol in spelen. Dat kan gaan om verklaringen die naderhand door anderen worden afgelegd. Dat kan gaan om telefoontaps. Ja. Dat kan gaan om materieel bewijs. En wat in Amerika ook wel gebeurt... is dat men een kroongetuige inzet als burger en infiltrant... en op die manier zijn eigen bewijs laat verzamelen. Juist. We hebben even met het Openbaar Ministerie gebeld gisteren. Um, zij onderzoekt nog of ze die extra ruimte waarover u spreekt... of ze die wel nodig heeft. Pas eind september weten ze dat daar... bij dat Openbaar Ministerie. Nou, dan heb ik twee vragen. Bent u zo slim dat u het eerder weet? Of, <lacht> of, en waarom hebben zij zoveel tijd nodig om uit te achterhalen wat ze nodig hebben? Nou, ik geloof niet dat het een kwestie van slimheid is. Ik denk dat het openbaar ministerie lopende de strafzaken in Amsterdam even pas op de plaats wil maken hier. Het is een politieke reactie. Nou ja, in elk geval een, een beleidsmatige reactie aan, denk ik, ja. ja. met andere woorden, het komt even niet goed uit... om nu in uh, lopende het proces waar die Peter Laes dus een ja. rol speelt... Uh, nu te gaan pleiten voor meer mogelijkheden... omdat dat misschien de zaak zou kunnen beïnvloeden. Ik denk dat dat wel een belangrijk punt is, ja. Goed. Hebt u uw uh, aanbevelingen ook inmiddels... aan de Nederlandse minister van Veiligheid aangeboden, eigenlijk? Ja, ik heb wel vernomen dat hij uh, ook de Volkskrant... en andere berichten, media heeft gelezen... en hoogelijk geïnteresseerd is. Heeft hij contact met u opgenomen? Nee, niet echt, nee. Niet echt? Wat is, niet of echt? <laughs> <laughs> Neemt u van mij aan dat hij het artikel gelezen heeft? Oké, okay, goed. Ik, mijn, ik neem aan dan dat er nog een gesprek volgt. Zou kunnen, ja. Cyril Feijnhout, Emeritus Hoogleraar Strafrecht en Criminologie... en voorzitter van de Toegangscommissie eh, commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag, pardon, stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In het Brabantse rijen zijn in korte tijd al 28 putdeksels gestolen. Maar wat levert een putdeksel eigenlijk op? Hans Koning is directeur van de Metaal Recycling Federatie. Die bestaat ook en hij heeft het antwoord. Nou, Laten we even vanuitgaan dat een uh, gemiddelde putdeksel zo'n 20 tot 25 uh, kilo weegt. Een gemiddelde putdeksel is ook van, uh, van, van, van gietijzer gemaakt... En Gietijzen doet op dit moment zo'n zo, zo 20 cent uh, per kel. Dus daarvan uitgaande uh, ja, kan je stellen dat het de doorbrengst per putdeksel zo'n 4 tot 5 euro zal zijn. En dan uh, kom je met een totaal van 28 putdeksels uit op zo'n uh, nog geen 100 tot, tot 140 euro. Uh. Uh, dat je dan het totaal ervoor zou, zou kunnen krijgen, plus een gebroken rugflezing. Dus of dat het nou waard is, kan me niet voorstellen. De antwoord van Hans Koning was dat, directeur van de Metaal Recycling Federatie. Het is een hoop shower voor die paar euro. Heeft u ook een vraag bij het nieuws beelt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Hoge Zand. Terug naar Thijsboerens. Ik loop door de Velden bij Hoge Zand langs een sloot. Het is winderig, het is nat. En ik ben op jacht op Muskusrat. Mark Rotengatter, u bent van het uh, waterschap Hunze en Aas. Een groot offensief tegen de Muskusrat hier uh, is al een paar dagen aan de gang. Wat zijn de resultaten? Nou, de eerste resultaten van de afgelopen drie dagen uh, uh, in ons gebied... en onze collega uh, waterschap in West, Totaal Groningen hebben wij 3000 klemmen gezet. En we hebben er tot en met gisterenmorgen uh, een, een uh, kleine 600 opgevangen. De klemmen staan nog, dus we verwachten nog wel meer vangst. Ja, we lopen even door. Daar staan de ja, collega's van nu. De collega's staan daar. En we zien hier wat vlaggetjes langs de kant van de sloot. Hier is een klem. Uh, zit er wat in? Ja, hier zit uh, een eenmusker in. Ik moet nog even kijken of het een moer of een ram is. Maar uh, dat kan ik straks wel zo zien. Dus, uh, een wat? Een moer of een ram. Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Want als je een moer hebt, dan uh, zitten meestal uh, jongen of zo erin. En dan uh, hebben we liever de moer dan de ram in principe. Nou, laat eens even zien dan. Ja. Je loopt nu naar beneden, ik heb zelf ook kapluizen. De sloot in. Meneer um, Ja, u heeft een nieuwe tactiek als het gaat. Kijk, daar komt hier een nieuwe tactiek als het gaat om het afvangen van muskusratten. Hè? U gaat vooral op jacht naar ja, jongen, die moet u afvangen. Nou, niet, niet specifiek de jongen. Wij, uh, wij zijn eigenlijk dus nu alle sloten stuk voor stuk aan het aflopen. En dat betekent echt de langslopen, de inlopen op zoek naar die rat en dan uh, actief klemmen zetten. Uh, mijn collega zet nu de klem weer, hè, want meestal zijn ze in spannetjes, daar komt er nog een. Daarom willen we ook weten of het een mannetje of een vrouwtje is. Nou, hier ligt hij nu, hij is op de, op, de, op de kant geworpen. Wat is het? Volgens mij is het een ram. Een ram, een mannetje. Laat eens even kijken. Nou, daar zien we dan die muskusrat. Wat zegt u? <lacht> Dat is een piemeltje. Kijk, daar is hij wel, ja. <lacht> Hebben we hier wat aan dan? Op zich wel. Nee, want we willen dus weten of er nog meer komt. Dus vandaar dat je bijhoudt, mannetje, vrouwtje. Dan, dan weet je dat, het, dat de familie eigenlijk uh, ja, opgeruimd is. Het is triest, maar zo is het. Ja, ja. Wat, wat is nou de schade die deze beesten aanrichten? Want als we langs deze sloot lopen... dan zie je echt overal om de paar meters je honen. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wat er precies gebeurt. Je ziet hier in het water zie je een gele vlek van het zand... wat hij weggegraven heeft... Een spannetje muzzelsrat, dat kan in een jaar ze een kuub, dat zijn 13 kruiwagens vol zand, kunnen ze weggraven. En dat betekent dus dat er in deze oever, dat daar een, een, een gat zit, een verzakking zit. En een boer of onze, een van onze jongens die het, het, het maaiwerk, het slootonderhoud doet... die kan dan gewoon met de trekker in wegzakken. weg zakken. Dat is hier gevaarlijk. In kaders wordt het probleem nog veel groter. Want met hoogwater staat daar gewoon twee meter extra water. En dan willen we ook stevige dijken hebben. We willen de veiligheid voor onze ingelanden kunnen garanderen. Ja, nu worden er landelijk ongeveer 120.000 per jaar gevangen. 40.000 uh, in de noordelijke Contrijen. Hoe kan dat? Zit er hier meer of zit u er gewoon harder achteraan? Uh, uh, die getallen zijn van vorig jaar, dus dat blijkt dat er uh, gewoon in het noorden, in Groningen, dat er veel ratten zitten. En we zijn er nu extra, met extra inzet... waaronder deze vangactie, zijn we extra inzet om, uh, om ze te vangen. En dat... Ik loop nog even naar, uh, naar die muskersrat die u gevangen heeft. Dat, uh, wat gebeurt hier nu mee? Uh, dat uh, wordt uh, in een container ge gegooid en dan wordt het opgehaald... en dan wordt uh, verbrand. Ja. Oh, nee. in, in België staat het op menu, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar uh, ik uh, eet het niet. Heeft <laughs> u het ooit geproefd? Uh, ik heb het ooit een keer geproefd, ja. En, uh, ja het, het is gewoon vlees, in principe, zo moet je bekijken. Ja. Nou, succes met deze actie in het noorden van het land. Oké, okay, dank u wel. Bij de laatste woorden van Thijs Boelens. Het is precies kwart voor tien, het is nog steeds druk op de weg... en dus zoeken we contact met Johnson Sohoka van de ANDB John... Het is inderdaad nog vrij druk voor de tijdstip. Heeft alles te maken met de buien die over ons land trekken. 29 files op dit moment, goed voor 120 kilometer. Nog erg druk op de A9 richting Amstelveen. 12 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Ook op de A7 richting Zandan is het nog vrij druk bij Permanent Noord is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En daar is de linkerijst ook dicht. En er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding een rijder tussen Amersfoort en Apeldoorn geen treinen. En de vertraging is daar meer dan een uur. En als we de ochtendspits achter de rug hebben... en de problemen op de weg zijn verholpen, zijn we nog niet klaar, John. Want vanavond verwachten jullie noodweer... en dat heeft ook zo de nodige consequenties in de avondspits. Ja, dat denk ik ook, Sven, want uh, ja, er wordt wat flink is bij verwacht. En uh, dat zal ongetwijfeld tot een zeer drukke avondspits leiden. Ik verwacht rond half zes toch ongeveer zo'n 300 kilometer file. U bent gewaarschuwd, dames en heren. John, dankjewel. Oké. Okay. Straks Indonesië zit helemaal niet te wachten op onze overtollige tanks. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1997. We hebben Neptunus, de god van de zee, weer een zware slag toegebracht. De dichtelijke woorden waren dat van de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Annemarie Jorritsma. Deze dag, in 1997, was ze aanwezig bij de ingebruikname van de Maaslandkering. Het allerlaatste deltawerk met een bijzonder verhaal. Dat wordt verteld door Peter Persoon. Tot nu toe was de zee toch een sluipend roofdier... dat bij storm kon oprukken tot Rotterdam en zelfs tot Dordrecht. Ja, de reden dat de Maaslandkering er is gekomen is ja, de stormramp van 1953... Uh, ...zijn allemaal deltawerken gaan bouwen... ...en de Maaslandkering is eigenlijk het sluitstuk van de deltawerken. Uh, ja, dit imposante bouwwerk was nog nooit eerder ter wereld uh, een kering in deze vorm gebouwd. Als je hem uh, rechtop zou zetten, is die uh, vergelijkbaar met de uh, Eiffeltoren in Parijs. Ja, uh, waarom uh, heel groot? Tijdens een storm, moet u zich voorstellen, komt geen kracht op zijn deur... ...van 35.000 auto's die er tegen staan te duwen. Uh, ja, hoe gaat de kering werken? Uh, op het moment dat wij verwachten dat het water drie meter boven NAP komt... ...de normale zeespiegel, sluit de kering zich. En dat doet hij zelf. Hij beslist zelf dat hij dicht gaat. Daar is een computersysteem voor en die kan het heel nauwkeurig bepalen... Op uh, het moment dat het zover is, dan moeten die grote deuren naar buiten varen. En dat zijn een echt grote schepen van 22 meter hoog, veel meer 10 meter lang. Die de waterweg opvaren. Dat duurt een half uur. En daarna laten we ze vollopen met water en zakken ze naar de bodem van de rivier. En uh, dan kunnen we het water tegenhouden. En zorgen dat uh, anderhalf miljoen mensen in uh, Rotterdam en omgeving uh, vrij blijven van overstromingen. Vanaf nu slaat de val dicht, zodra de dreiging te groot wordt. Nou, de kering die is uh, opgeleverd in 1997, 10 mei. Toen heeft de koningin Beatrix hem officieel geopend. En uh, sinds die tijd is die nog maar één keer daadwerkelijk nodig geweest. Dat was in 2007. Uh, om er zeker van te zijn dat de kering uh, werkt, doen we wel elk jaar een testsluiting. Uh, ja, een aantal jaar geleden kwam... Uh, de kering niet zo goed in het nieuws, dat die niet zo goed zou zijn als dat iedereen dacht. En dat had met faalkans te maken. Nou, Intussen hebben we heel veel aanpassingen gedaan. En uh, inmiddels ligt de faalkans van de kering 1 op 109. Dus uh, dat maakte dat het bijzonder is. En ik kom nog steeds elke dag met plezier naar mijn werk. En dan, uh, als ik dan aan komt rijden nou, ik heb alleen dat ding in het uh, zicht, dan, uh, ja, dan word je toch weer een beetje warmer van binnen. Wordt Peter Persoon over de in gebruikname van de Maaslandkering, het allerlaatste Delta-werk. In gebruik genomen deze dag in 1997. Dit is Bob Dylan van het album Modern Times. Someday, baby. How long you stay. Someday, baby. You ain't gonna worry for me anymore. Well, you take my money and you turn me out. You fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna... Dylan, Someday Baby. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de Karo op Radio 1. De missionaire kabinet, dames en heren, wil zeer tegen de zin van de Tweede Kamer in. Tientallen overtollige leopard-tanks gaan leveren aan Indonesië. 200 miljoen euro wil de regering daarvoor hebben. Wilma van der Maten, correspondent in Indonesië. Goedemorgen. Goedemorgen. De vraag is, wil Indonesië ze überhaupt wel hebben? Nou, wat ik begrijp op dit moment uh, van niet. Ik heb met verschillende fractievoorzitters van... Uh, de partijen hier de afgelopen dagen in Indonesië gesproken, maar de meerderheid op dit moment wil ze gewoon niet hebben. Ze vragen zich eigenlijk gewoon af wat ze met die zware tanks moeten. Uh, de eilanden zijn gewoon te klein. Het enige eiland waar die tanks zouden kunnen rijden is Java, waar ik nu ben. Ja. Maar één uh, parlementaire voorzitter vandaag zei tegen mij, luister, onze wegen zijn veel te klein voor die tanks. Laat staan dat een brug het gewicht van zo'n tank aan kan en wat te denken over de benzine die erin moet. Dus volgende week uh, wordt hier de discussie gevoerd. En de kant is heel groot dat Indonesië zegt uh, tegen Nederland hou ze maar. Ja, de president wil ze wel, toch? De president wil ze maar al te graag. Maar vergeet niet, de president is begonnen met een soort inhaalrace. Die wil op dit moment uh, zijn strijdkrachten uh, echt uh, volop in beweging krijgen. Er wordt hier van alles gekocht. Het is echt een uh, soort uh, supermarkt op dit moment. Er moeten allemaal vliegtuigen bij komen, marineschepen. Er is maar liefst een, een budget van 8 miljard dollar vrijgesteld voor dit jaar... Om, uh, Aankopen te doen. Dus de president, ja, voor hem is die natuurlijk 200, miljoen, 200 miljoen of 200 miljard dollar. is natuurlijk, 200 miljoen dollar is voor hem natuurlijk niet zoveel. Nee, dan nou, hebben we te maken met een typisch Nederlandse situatie. Want Nederland is bezorgd over mensenrechten schendingen die uh, zouden voortkomen uit het beleid van uh, de regering daar in Indonesië. Uh, en dus heeft het kabinet nu in een brief uh, gevraagd om de tanks, als ze al worden verkocht, niet in te zetten op eigen grondgebied en tegen de eigen bevolking. Zijn ze daarvan onder een indruk bij jou ja. in Java? op Java? Ja, nou kijk, daar moeten ze ook een beetje om lachen in het parlement, want wat ik net al zei uh, waar zijn op dit moment de, de, de, de grootste conflicthaart is op dit moment op uh, Papua. Nou, Papua zijn nauwelijks wegen, dus uh, daar kun je eens met die tanks uh, terecht. Uh, of op het kleine eiland de Molukken, waar ook nog sporadisch wordt gevochten. Dus het hele verhaal over die mensenrechten vinden ze op dit moment uh, eigenlijk gewoon nergens op slaan. En als Nederland niet wil, dan hebben ze al lang een, uh, een uitweg gevonden. Ze kunnen ze in Duitsland ook goed, misschien nog wel veel goedkoper krijgen. Ja, dus als Nederland met die brief aankomt, dan zullen ze hier zeggen van, uh, nou ja, laten we maar zitten, we hebben jou helemaal niet nodig. Ja, tegelijkertijd is het zo dat wij natuurlijk al jaren zorgen hebben over mensenrechtsschendingen daar. Uh, wat is er nu opeens veranderd? Want Indonesië lag jarenlang aan de ketting en mocht nergens wapens kopen. Ja, dat klopt. Totdat, uh, zeg maar, uh, in Oost-Timor, uh, totdat hier een democratische regering aan de macht kwam, was er ook een wapenembargo. En mocht er ook helemaal niets worden verkocht. En toen Bahit hier aan de macht kwam, zeg maar de eerste democratisch gekozen president... toen heeft Nederland ook het wapenembargo opgeheven. Toen mocht er ook voor het eerst worden verkocht. Ja, Nederland kijkt natuurlijk ook met water in de mond toe hoe hier de portemonnee wordt getrokken... en hoe hier een enorm budget op tafel ligt. Dus. De mensenrechten spelen op dit moment helemaal niet zo. Ik denk dat Nederland het meer doet om uh, die Kamer de meerderheid gerust te stellen. En ze zeggen, laten we nou maar die tanks verkopen. Ja. En dan vragen we in ieder geval nog die clausule over die mensenrechten. Maar ja, het gaat er op dit moment helemaal niet meer over. Nee, en dan is er nog een ander kritiekpunt. Namelijk wij geven elk jaar 100 miljoen euro aan ontwikkelingshulp aan Indonesië. Als ze daar 8 miljoen, miljard euro hebben gereserveerd voor defensieuitgaven... Um, dan levert dat in ieder geval uh, kritische vragen op hier. Hoe wordt daar bij jou tegen aangekeken? Nou, kijk, als ze naar Nederland kijken, wat, wat Nederland nog aan ontwikkelingsgeld geeft... dan zijn ze hier ook in Indonesië bijzonder arrogant. Dan zeggen ze, ach, het gaat om zo'n klein bedrag. Ik bedoel, daar zitten ze ook niet meer om te wachten. En de tijd dat Nederland hier heer en meester was, is hier al uh, zo lang geleden voorbij. Dus Indonesië zeggen, laat Nederland nou echt alsjeblieft niet te hoog van de toren afblazen. Want we zitten daar gewoon niet meer op te wachten. En Indonesië wordt uh, internationaler. Internationale, de economie groeit hier uh, behoorlijk 6,4 procent waar ze in Nederland... Uh, in hun handjes over zouden kunnen knijpen als het het geval zou zijn. Dus ik denk dat, uh, dat, dat Nederland er een beetje rustig aan moet doen. Uh, Indonesië gaat gewoon verder. Het geld ligt op tafels. Kopen in. Als die tanks uh, uh, niet kopen, dan gaan ze gewoon verder. Wilma van der Maten, vanuit Jakarta. Indonesië. Ik dank je wel. Straks, dames en heren. Nederlandse bedrijven kunnen goedkoop geld lenen van de Europese investeringsbank. Maar dat doen ze bijna niet. En dan uh, is dus de vraag, hoe kan dat? En er zijn uh, hoge vertegenwoordigers van die bank in Nederland vandaag... om te gaan praten met de minister van Financiën en de werkgeversvoorzitter. Hoort u zometeen bij de KRO in het vervolg. Verloren, zaterdag 7 april, tussen 11 en 12 uur. Knuffelpinkering, 25 centimeter hoog, erg belangrijk. Hoe een verloren knuffel uit kan groeien tot een ware mediastorm. De politie in Assen heeft een officieel opsporingsbericht laten uitgaan. Naar dit knuffelbeest, een pinguin genaamd Pinky. Verslag van een media-hype, van binnenuit. Meneer, heb je knuffel wat terug voor uw zoontje? Anders kunnen ze een verbinding stellen met... Argos, zaterdag, van kwart over twaalf tot één. Radio 1, het nieuws van alle kanten.